Van de laatste krant zijn vijf miljoen exemplaren gedrukt... het dubbele van een normale zondag. De opbrengst gaat naar goede doelen. Noordoosten van Japan is door een zware aardbeving getroffen... en er is een tsunami-alarm afgegeven. Het alarm werd na twee uur weer ingetrokken. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. De werknemers van de kerncentrale in Fukushima zijn uit voorzorg geëvacueerd. De beving had een kracht van zeven op de schaal van Richter. 12 maart kostte een zware aardbeving en tsunami in Japan aan ruim 20.000 mensen het leven. In het westen van Colombia hebben rebellen van de FARC in vijf steden aanvallen uitgevoerd. Bij de aanvallen, onder meer met autobommen, zijn zeker drie mensen omgekomen en vele tientallen gewond geraakt. President Santos noemt het een laffe reactie op de successen van het Colombiaanse leger. Afgelopen week kon FARC-leider Alfonso Cano maar ter nood ontsnappen toen het leger zijn schuilplaats innam.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 Het is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. Goedemorgen allemaal, het is bijna vier minuten over zes. Dit is 4-7 hier op Radio 1. En als je net je bed komt uit te rollen, dan heb ik... Uh, ja, ik vind het vervelend om ermee te beginnen, maar ik heb een beetje slecht nieuws voor je. Uh, Robert Geesink weet namelijk niet zeker of hij vandaag wel opstapt tijdens uh, uh, de Tour. Nou ja, misschien... Zeg ik het verkeerd, misschien weet hij niet zeker of hij misschien wel opstapt tijdens de Tour. Of hij zijn fiets opstapt, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Maar ja, het gaat niet zo lekker met hem. En uh, hij heeft last van die val en het lichaam wil niet. En gisteren verloor hij echt kostbare minuten op, uh, op de concurrentie. Want inderdaad, hij heeft concurrentie. Hij zou zomaar in die top 5 terecht kunnen komen. Ik weet niet of dat nu nog steeds gaat lukken. Uh, Laten we straks gaan vragen aan de mannen van hetiskoers.nl. Die weten er alles van. We gaan praten over de Tour de France en over Robert Geesink... en of die het überhaupt nog gaat redden. Verder ook um, een, een rel in wijnenland. Er is namelijk een website en die heeft van alle wijn... die je kunt kopen in restaurants... Uh, waar je dan bijvoorbeeld 20 euro voor een fles wijn uh, voor neerlegt hebben zij de echte prijs op hun site gezet. Dus dan is bijvoorbeeld een fles wijn van 20 euro... is ineens 6 euro kun je gewoon kopen bij de boni om de hoek. Nou, dat vinden ze niet leuk in restaurant wijnland En dus is er een enorme rel. En we praten zo meteen met de man achter die website... die dit allemaal heeft neergezet. Nou, verder ook een nieuwe Pieter Spreekt. En we spreken de organisatoren van Robocop 2011. Zeg ik Robocop, ik bedoel Robocup. En het is robotvoetbal.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 Net nog even de handen geschud met Winfried Baayens hier uh, in Crack the Playlist. Jonathan Jeremiah. En hij trad ook op afgelopen vrijdag op het North Sea Jazz Festival. Je hoorde hem met happiness. Onze Joris, Joris Kregel, verslaggever bij BNNTD. Die ging afgelopen week op zoek naar een huizenbezitter. die heel graag van zijn huis af wil. En hij wilde wel eens weten of dat nu makkelijker gaat met dat hele overdrachtbelastinggedoe. Je de tv-makelaar en sinds vandaag ook een radiomakelaar. En dat ben ik, want uh, ja, degene die ik nu ga bezoeken... die krijgt toch een heel klein stukje reclame voor zijn huis. Maar ik ga wel bij iemand langs. Die heeft zijn maisonette in het centrum van Hilversum te koop staan. En ik rijd hier dagelijks richting mijn werk langs. En dan zie ik ook een heel groot spandoek hangen. Er staat alles op. Twee ruime kamers, een badkamer, een terras en een parkeerplaats. De overdragsbelasting is natuurlijk sinds een paar dagen is dat, uh, verlaagd. En ik ben wel eens benieuwd of er nou ook werkelijk waar een run nu is op huizen. Dat geloof ik niet, want uh, de woningmarkt zit op slot. En uh, misschien is het een klein beetje op een kier gezet. Maar helpt dit nou? Ik zag net iemand al uh, door de ramen dat hij thuis was die het huis te koop heeft staan. Dus ik ga eens even bij hem langs om dit te, te vragen en hem natuurlijk te feliciteren. Want volgens mij moet je wel heel erg blij zijn op dit ogenblik dat dat is gebeurd. Eén goedemiddag. goedemiddag. Nou, van harte gefeliciteerd. Hè? Dankjewel. Het zal wel uh, storm lopen. Ik doe net de deur dicht. Ja, is het echt zo erg? Nee, het valt erg reuze mee nog. Maar ik merk wel aan de cijfers van Funda dat daar het aantal bezoeken dus verdubbeld is. Als dus eerst komen we aan in uh, de woonkamer. Dat ziet er... Uh, Goed uit allemaal. Redelijk groot. Mooie keuken zie ik al. Eigenlijk uh, allemaal heel modern. pittig met een 90 centimeter oven. Blijft in het huis natuurlijk. Doe maar, wie wil dat Mooie nou niet? Mooie Britse keuken met een uh, royale inbouwkast. En hoe lang staat jouw huis te koop? Vijf maanden. Je zou zeggen, zo'n mooi huis is binnen een week verkocht. Maar nee, helaas, niet in deze tijden. En dan de vorige week, ja, we bekend gemaakt met de overdrachtbelasting. Ja, dan zou ik denken, van, uh, er komt hier een enorme run. Want op zich, want wat kost dit appartement? Uh, 2,49 kosten koper. Achter het uh, bed een uh, behangetje van een bos. Ja. Dus dan zit je in het centrum, maar dan heb je toch nog een beetje Omdat, het gevoel... Uh, alsof je in het ja. bos bent. En hoeveel kijkers heb je dan eigenlijk gehad? Uh, tot nu toe een stuk of 6, 7. Het is een hartstikke mooi appartement. Ruim 100 vierkante meter met parkeerplaats op het zuidwesten. Waarom komen de mensen niet? Ja, maar nu zijn we wel even klaar met reclame maken, hoor. Oké. Okay. Leuke lamp. Ja. <laughs> ik mag geen reclame maken. Je bent ergens anders in Hilversum gaan wonen. Ja, dat is voor 3,50. Jullie zijn met z'n tweetjes. Ja, ja, zeker. Dan kom je natuurlijk enorme maandlasten op een gegeven moment terecht. En netto kom je op een 18, 1900? Pff, ik vind het wel heel veel geld, hoor. Ja, als je het snel zegt, is het niks aan de hand. En stel je voor dat je het dan uh, nog niet verkocht krijgt, maar je moet wel weg. Ik krijg het ook niet verhuurd. Want dan wordt het natuurlijk wel even een hele dure grap elke maand. Uh, dan gaan we niet op vakantie. Dan gaan we alleen maar met de fiets. Dan ga ik niet meer uh, bij die grote super hier superierachtige boodschappen doen, maar uh, verderop. Hebben jullie er ook echt zo wel over nagedacht als het inderdaad zo ver komt? Uh, voorlopig kunnen we het uh, nog leien en ik heb nog wat reserves. Had je nou ook niet zoiets van, ik kan beter heel even wachten met het kopen van een huis. Eerst zorgen dat uh, mijn net wordt verkocht? Uh, dat was uh, in het begin ook het idee dat we eerst het huis zouden verkopen. Want dit was zo'n leuk huis en zo'n uh, unieke mogelijkheid dat we toch... Hebben gekozen om het huis eerst te kopen voor dit te verkopen. En met de overdrachtsbelasting dan ook? Hè? Van, vind je het goed dat het wel gebeurt? Denk je dat de markt meer in beweging gaat komen? Uh, ik denk dat het een goede set is van de regering om die uh, overdrachtsbelasting te verlagen. En ook met terugwerkende kracht. Het zal waarschijnlijk inderdaad mensen toch het extra setje geven om naar een nieuw huis te gaan. Want het eerste verlies, de overdrachtsbelasting, hebben ze niet meer. Zo zie ik het. Maar goed, volgend jaar is het weer afgelopen. Als het niet verlengd wordt, de korting op lonen, de belasting daarop, naar 6% van 19% is ook drie maanden verlengd. Dat zal ook gebeuren, denk ik, met de overdrachtsbelasting. Die kunnen ze die niet meer terugdraaien? Ik zou uh, failliet zijn geweest, volgens mij, als ik uh, zoiets had gedaan. Nou, jij werkt voor de publieke omroep. Wat hoop je nu? Uh, dat het volgende week verrocht is. Dankzij deze reportage. Ja, dat hoop ik ook voor je. Ja. Het is toch een heel klein rugsteuntje in deze barre tijden. Ik, ben, uh, ik ga je direct erom helzen. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ik kan niet wachten. Kom hier, dan we, krijg ik even een knuffel van je. Komt ja. hij. Oh. Niet alleen Mark, maar ook alle andere Nederlanders die een huis willen verkopen... die verdienen natuurlijk een knuffel. Want het is best wel zwaar. Zeker soms Mark als je al een ander huis hebt gekocht. Je doet het natuurlijk allemaal zelf. Maar goed, de overdrachtbelasting is nu van 6 naar 2 procent gegaan. Dus laten we hopen dat de huizenmarkt wat meer in beweging komt. Dus er wordt online druk gesproken over het North, North, North Sea Jazz Festival. En ook Brazilië, het voetbalteam, dat speelde gelijk tegen Paraguay. Daar wordt ook over gesproken. Het werd namelijk 2-2 en ook dat is dus trending. En uh, ja, zanger Rienus, hè. ook daar wordt veel over gesproken. Hij heeft een nieuwe single... Je kent hem van uh, Onder de douche met Marloes. Hé hey, Marloes, onder de douche die... Uh, hij heeft een nieuwe single uit. En uh, die, is, uh, die is gisteren gelanceerd En dat gaat als een mal op internet natuurlijk. En ik heb lang getwijfeld of ik even een stukje moest laten horen. En toen dacht ik, ja, natuurlijk, het is Rienus. Zijn nieuwe single heet Met Romana op de scooter. poeter met Romana op de scooter. Eie, eie, eie, eie, eie. een stukje met haar rijen. Prima. Eh, als je hem wil bekijken dan, dan kan dat op internet, via Twitter kun je hem vinden. Rinus en het liedje heet dus Met Romana op de scooter. Zometeen alles over de schippers van BNN. Nu eerst John Allen met het prachtige liedje In Your Light. Dit is 4.7. My son is gone away In the darkness of the night I don't have to look too hard to see That I'm living in your life Van Allen en In Your Light. Vanaf 24 juli klinkt 4-7 drie weken lang echt helemaal anders. De schippers van BNN gaan dan het water op. Collega schipper Frank van der Lende, goeiemorgen. Goeiemorgen. Um, ja, we gaan, iets, uh, we gaan iets bijzonders doen. De Facebookpagina is inmiddels uh, in de lucht op internet, zoals dat dan heet. En uh, nou, dan, dat betekent ook dat wij het eigenlijk ook wel mogen vertellen aan, uh, aan de rest van de wereld. Um, wil jij het zeggen of zal ik het uitleggen? Nou, doe jij het, het, het hoge woord maar. Dan, okay. dan ga ik wel een beetje af en toe iets toevoegen tussendoor en zo. Ja, dat is goed. Uh, wat we gaan doen is het volgende. Uh, een paar maanden geleden, toen kwamen wij, kwamen wij bijeen. Zaten we buiten een beetje op het terras koffie te drinken. En toen dachten we van, nou, we moeten iets doen met, met 4.7 en met BNN Today. Het andere Radio 1 programma van, uh, van BNN. Uh, in de zomer. We moeten iets leuks doen in de zomer. En toen zijn we gaan nadenken en toen kwamen we uit uh, op een plan om te gaan varen in Nederland. Ja, door heel Nederland eigenlijk. Ja, dus wat dan nu de bedoeling is, is dat we uh, uh, beginnen in Snake. Mm -hmm. Daar hebben we een boot geregeld. Bij, ja. een, uh, bij een firma die boten uh, ...boten verhuurd. Een flinke boot ook, hè? 9,5 meter. Zeker, een flinke boot van, uh, van 9,5 meter. En we zetten hem zo meteen wel even op, uh, op onze Facebookpagina. Dan kun je hem ook bekijken. Facebook.com slash de schippers van BNN. Um, dan ga je naar onze Facebook... Of uh, de, de, nou, Met die boot gaan we dus uh, varen vanaf 18 juli. Op 17 juli krijgen we nog een... Uh, uh, een, een soort, ja, wat is het? Een vaarkursus ja, ja, een vaarcursus En die we nodig ook. Want we ja. zijn echt no-no's allebei op het water. Ja, want je, maar we hebben geen vaarbewijs nodig. Dus dat is wel mooi. En dan gaan we varen op 18 juli. Gaan we weg vroeg in een ochtend uurtje of zeven, denk ik. En misschien ja. uh, half acht als we uitslapen. En dan gaan we varen. En dan varen we de eerste dag varen we naar Lemmer toe. En vervolgens gaan we zo drie weken lang door heel Nederland in. Het avontuur tegemoet. Het avontuur Ik vind het echt. Tegemoet. Nu je het ook nog eventjes zo op een rijtje allemaal zet. Want we zijn natuurlijk al een tijd mee bezig is het opeens wel heel, best wel spannend, vind ja. ik het. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het wel. Ik vind Wat ik het, het meest spannend vind, is het, uh, is het varen zelf. Want ik denk namelijk dat we echt heel veel avonturen gaan beleven. Ja. Volgens mij is dat niet het probleem. Want, uh, want Nederland op het water kan hartstikke lachen zijn. Ja, super druk van de zomer ook. Ja, het is mega druk. Maar echt je komt echt mega veel sluizen tegen. Dat wordt echt een ding. Dat, dat, wordt echt wel, ja, dat wordt echt wel balen. Um, en wij hebben daar nul ervaring mee. Ik heb, ik heb uh, voor stormopkomst dat andere tv-programma van Bienen en Vara. Daar, uh, daar heb ik een paar keer op een boot gezeten op de Waddenzee. Maar toen, ja, toen hoefde ik niet zelf te varen dan deed een Schippen dat. En dat was best wel lastig. En nu met een boot van 9,5 meter. Ik vind het wel pittig. Maar laten we het niet groter maken dan dat het is. Want we gaan maar 8 km per uur, hè, Max. Ja, het is niet. Het is <laughs> dus niet zoals jij, inderdaad, op de open zee met de golven. En... Nee. Nee, het is niet zo'n hele snelle boot. Maar toch. Ja, nee, bedoel, op... Het is toch een boot van 9,5 meter. Ja. En, en, en als je daarmee gaat varen. Kijk, het, het, het rechtdoorvaren. Want ik ben een paar keer langs de route gereden. Of in ieder geval delen van de route die we gaan, willen gaan varen. Bijvoorbeeld op uh, het kanaal langs de A6. Daar heb je een kanaal liggen. Dan varen we naar Emmeloord. En uh, nou, dat is gewoon een kanaal. Dan ga je gewoon rechtdoor. Ja, dat, dat denk ik. Dat, dat is niet moeilijk. Ik denk dat de sluizen en in de havens aanleggen het lastigste ja, wordt voor Ja, en ons. vooral dat allerlaatste. Dat in de havens aanleggen. Dat wordt denk ik echt ja, gewoon. Knopen leggen ook. Hè, ja, oh, ja zo. knopen leggen. En misschien wel hozen. En al, nee, al die, ik ja. denk dat we, kijk, we doen er misschien een beetje lachen over Over al die termen van bakboord, stuurbord, hoge wal, lage wal, hozen. Uh, aanleggen, zeemansknopen, uh, proviant, noem maar op. Maar <laughs> ja, we gaan gewoon het wel. eten trouwens, hè, proviant. <laughs> we maar. gaan het wel allemaal tegenkomen, denk ja, ik. Ja. We hebben een aantal, aantal dingen bedacht. Want we willen natuurlijk, uh, willen natuurlijk wel echt, echt de avonturen gaan beleven. Dus toen mm -hmm. hebben we bedacht: van, nou, wat we sowieso willen doen is, uh, is uh, sluiswachter worden. Ja. Dat moet. Ja, dat want daar krijgen we zoveel mee te maken. En wat mij ook leuk lijkt, ik weet niet of jij dat ook wat vindt. Maar wat mij echt leuk lijkt, is om mee te gaan met zo'n uh, reddingsmaatschappij. Ja. Of we dat kunnen fixen. Dat lijkt me echt wel ja, tof. Dat moeten we wel, dat moet wel te we komen overal langs. Het ja. Gooi Meer moeten ze bijvoorbeeld die, die route. Want we gaan ook zo naar Muiden dan ja. en daar naartoe. Daar moet op dat grote water moet wel wat zijn. Moet is, en misschien dan ook te, meteen de politie. Want je hebt natuurlijk ook politie uh, uh, op het water, die dan bekeuringen ja, uitdelen. Ja, veel ongein op het water. ja, ja. Ik hoorde dat, uh, uh, dat je uh, als je te hard vaart, uh, ergens waar je uh, niet harder dan 20 kilometer per uur mag varen... en je vaart te hard, wat ons natuurlijk niet gaat. No, maar, we stel, kunnen niet harder dan dat. Maar stel dat, dan kun je dus zomaar een boete van 600 euro krijgen. Oei, dan zal er niet blij met ons zijn. Enorm duur is dat. <laughs> dus dat lijkt me ook leuk. En wat, uh, wat wel tof is, is dat we uh, als we zo varen... Ja. dan varen we een heel rondje en dan gaan we... Uh, nou, dan Lemmer en dan gaan we naar beneden en dan komen we op een gegeven moment uit bij Loostrechtse Plassen. Ja, dat wordt mooi, dat wordt een en, mooi stukje. Heel mooi stuk, dan gaan we naar beneden en dan komen we bij Nieuwe Geiners. En dan gaan we helemaal naar rechts de lek over. Uh -huh. En dan, uh, nou, op een gegeven moment weer een keer omhoog bij, uh, bij Zutphen is dat geloof ik. En dan gaan we dan omhoog richting uh, Hattem en Deventer en daar. En dan op een gegeven moment gaan we Friesland weer in en precies op dat moment moet de Sneekweek ook beginnen. Ja, als we bij het Cheukenmeer aankomen, ja, toch? Dat is het bekendste Snake meer week. van Friesland volgens mij. Ja. En ons eindstation is dan in Sneek ook weer. Ja begin en eind is sneek. Is de zondagochtend 7 augustus. Ja. Nou, uh, onze avonturen die zijn vanaf uh, volgende week te horen. Nee, over twee weken dus eigenlijk in 4-7. Ja. En vanaf volgende week 18 juli in BNN Today op Radio 1. Uh, nou, volgende week gaan we er nog wel even over doorpraten, ook in 4-7. Dan uh, gaan we onze avonturen nog wat uitgebreider uitleggen. Ja, want dan weten we nog veel meer. Dan gaan we, staan we op het punt van vertrekken. Het punt van vertrekken, dus dat wordt hartstikke lachen. Oh. Check ondertussen onze Facebookpagina via facebook.com slash de schippers van BNN. Nog een keer De Schippers van BNN. En dan, dan daarvoor uh, facebook.com. Ja, we staan er leuk op op de foto's. We staan er leuk op, Ik ja. zou kijken hoor. <laughs> ja, Knappe is. jongen hier, Luc. Zeker. Oeh. En uh, een uh, matrozenpakje aan hebben we allebei. Dus uh, check dat op facebook.com. Slash de schippers van BNN. Dankjewel Frank. Ja. Schipper, hooi zou ik zeggen. Hoitjes. <laughs> ah hoitjes. het is het uh, lekker weer al buiten. Er is echt geen volkje aan de lucht, zegt buienradar. En het kan vandaag best een mooie dag worden tot 23 graden. Dus... Maak er een mooie dag van. En check inderdaad even onze Facebookpagina, Facebook.com slash de Schippers van BNN.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 Get it? Dream Vorige week Lieke Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Vorige week deden we met Rick even de fluitwedstrijd van Dotan. Deze jongen die het liedje heeft gemaakt, die heeft een fluitwedstrijd uitgeschreven. En dan kun je dus opsturen naar Dotan, dat je aan het fluiten bent. En, en dan kun je prijs winnen en dan kun je namelijk optreden met Dotan. Op is het podium leuk. fluiten. Leuk hè? Mm -hmm. En uh, Rick die ging toen fluiten. Nou, dat sloeg helemaal nergens op. Dat was echt gewoon koekkruimels all over the place. Dus, Liekeveld, go your gang zou ik zeggen. Het is wel, wel beter. Is zo, ik vind het zo grappig dat mensen. Uh, en ik heb het zelf ook al. maar men, Sommige mensen hebben zoveel moeite met fluiten. Maar nu ligt er ook druk op. En ik moet eigenlijk lachen <laughs> ja, omdat ik moeilijk, aan het he? fluiten ben op de radio. Dat is heel moeilijk. Want het is heel moeilijk om, om lachen of om, om serieus te fluiten. Nou, dat ging toch best aardig, hè? Ja. Knap. dotanmusic.nl, dat is de website van Dotan. Kun je mede met de fluitwedstrijd kijken of je kunt winnen van Rick en van Lieke en van mij. Denk het wel. Ik vermoed van wel. Ja, ja. Oh ja, wijnen. Lekker. Op internet een wijntje kopen, Nou, dat kan natuurlijk al een tijdje. Uh, maar ja, hoe weet je nou welke wijn lekker is? Nou, er zijn een aantal sites die proberen dat dan inschichtelijk te maken. Waaronder de website sterrenwijnenthuis.nl. En die hebben nu... Ja, de woede van alle sterrestaurants in Nederland op zich gehaald. Gijs in Hollanden is van die website. Goedemorgen, Gijs. Goedemorgen, Luc. Hallo. Goedemorgen. Ja, nou, je hebt een roerige twee weken achter de rug. Uh, ik denk dat het allemaal zo begon uh, twee weken geleden op maandag. Uh, jullie hebben namelijk iets gedaan... en daardoor is de hele wijnhandel ineens in paniek geraakt. Ja, dat klopt. <laughs> nou, ik ga eerst even vertellen... sterwijnen Thuis is een webshop... waar je wijnen kan kopen die in uh, sterrestaurants worden geschonken. Ja. Sterrenrestaurants zijn eigenlijk de beste restaurants in uh, Nederland. En Dan denk je dat dat hele dure wijnen zijn, maar dat is zeker niet het geval... want de goedkoopste wijn is 5,80 euro... en die wordt gewoon als huiswijn geschonken bij, in een uh, sterrenrestaurant. Ja, en, en jullie uh, uh, plaatsen dan die, die, die, die wijnen die dan die sterrenrestaurants uh, schenken... Nee, die zetten jullie op jullie website? Ja, wij vertellen in uh, welk restaurant welke wijn wordt uh, geschonken... Uh, dus als je bijvoorbeeld uh, in een uh, goed restaurant wil eten of je vindt dat een goed restaurant, dan kan je kijken van hé, hey, welke wijn wordt daar geschonken en dan kan je op sterwijnen thuis kijken of wij die hebben en dan uh, kan die bij ons uh, bestellen. Ja, uh, wat is daar mis mee eigenlijk dan? Uh, ja, volgens ons is er helemaal niks <laughs> nee, daar mis dacht mee. Ik denk wel, ja. ja. <laughs> <laughs> nee, kijk, de restaurants zijn, uh, nou, aan vind ik het mooi dat dat nu inzichtelijk uh, wordt dat je gewoon uh, goedkope wijn, 5,80 euro tachtig is niet heel goedkoop, maar ook niet super duur. Nee dat je daar gewoon een fantastische wijn voor kan kopen. Dus een goede wijn hoeft helemaal niet duur te zijn. En uh, ik denk ook dat het heel goed is dat uh, de naam van het restaurant erbij staat. En sommige restaurants vinden dat prima en een aantal zijn heel erg boos. Ja, en, en waarom zijn zij dan zo boos? Nou, om twee redenen. Uh, de eerste zijn ze boos dat zij zeggen ja, uh, nu wordt onze marge inzichtelijk. Uh, die, die wijn van 5,80 euro die staat voor uh, 30, 35 euro ergens op de wijnkaart. Mm. Nou, ik vind dat je daar als restaurant niet voor hoeft te schamen. Want ja, je moet ook je winst maken om je kosten te kunnen dekken. Ja. Dat is de eerste. En de tweede reden dat ze heel boos zijn... Um, is dat wij niet van tevoren aan uh, de restaurants uh, goedkeuring hebben gevraagd. Oké, okay, dus jullie zijn bijvoorbeeld niet naar het restaurant van... nou, ik noem een ook die ik dan ken. Want zoals bijvoorbeeld Johnny Boer zijn jullie niet naartoe gegaan om te zeggen van... hé, hey, mogen wij de wijnen die jullie op de kaart hebben staan um, op onze website zeggen? En laten we nee, weten dat jullie dat hebben. Nee, dat klopt. Wij zijn niet naar Jonny Boer gegaan. Uh, en uh, om twee redenen. A, er zijn 80 sterrenrestaurants in Nederland. Uh, als wij de, al die 80 uh, hadden toestemming moeten vragen, waren we 80 uh, lunchjes verder. Vijf uh, kilo zwaarder. En je uh, hele en, winsten uh, van het jaar kwijt? Ja, en drie jaar later. <lacht> dat ook nog. <lacht> ja. uh, dus dat was geen uh, optie. Uh, en de tweede is, wij vinden sterrenwijnen thuis zo'n ontzettend goed idee dat we bang waren. Ja, als we dat nou aan iedereen gaan rondbezuinen... Dan kan er nog misschien wel een slimmer zijn die zegt van... hé, hey, ik pik dat idee en ik ga het zelf doen. Ja, maar waren jullie ook een beetje bang dat, dat juist voor deze reactie... dat sterren, uh, sterrenrestaurants zouden van... ja, ha hallo, dat, dat willen we liever niet. Hadden jullie dat verwacht? Nee, dat verbaast me in hoge mate. Uh, omdat uh, wij graag met die sterrenrestaurants kunnen sa willen samenwerken. Kijk, uh, als, wij, uh, als wij dingen voor ons doen... bijvoorbeeld promotie maken voor sterwijnen thuis in hun restaurant dan willen wij best een stukje van onze marge aan die restaurants uh, geven. Maar die restaurants zijn zo emotioneel, hebben zo emotioneel gereageerd mm -hmm. dat ze daar gewoon helemaal niet meer over willen praten. Nee, maar dat wa was de waren uh, in grote mate. Ja, want er waren zelfs al, uh, al uh, restaurants die wilden jullie gaan aanklagen... juridische stappen. Is dat al gebeurd inmiddels? Nee, en, en dat is niet gebeurd. En dat kunnen ze denk ik ook uh, niet. Want wat we doen, mag gewoon. Dat hebben we van tevoren juridisch uh, laten onderzoeken. Ik ben zelf ook jurist. En... Dat wat we doen is, is, is gewoon mag. Het geeft geen enkel uh, juridisch probleem. Nee. Toch, toch kan ik me voorstellen dat je ook wel een beetje van schrikt. Want dan heb je, dan, uh, nou, heb je een leuke website en, uh, en, uh, en een goed idee. Dan, uh, dan rol je dat uit. En dan krijg je eerst uh, de, de volledige sterrenrestaurants over je heen. En dan misschien ook nog wel uh, een aantal andere webwinkels. En dan komt ook nog eens een keer Koninklijke Horeca Nederland. Die dan ook nog een soort van voorbeeldbrief op hun website zet. Waarmee ze, uh, waarmee ze dan jullie uh, kunnen aanschrijven. Dat, ik kan me wel voorstellen dat, je, dat dat wel heel veel tegenstand is wat je in één keer eh, krijgt. Nou, de, de, de bestaande kanalen, zoals de restaurante Koninkrijk Nederland, zijn, zijn heel erg tegen. Maar wat ons enorm op de been houdt is dat alle consumenten, alle mensen die wijn kopen, vinden het een geweldig idee. Ja, natuurlijk. Ja, lekker goedkoop. Ja, lekker goedkoop. <laughs> ja. En weet je, heeft een stuk in de Telegraaf eh, gestaan van ons. Er staan 400 reacties van consumenten onder. Van, ga ze door, geweldig idee, et cetera, et cetera. Ja. En het is natuurlijk heel raar dat de Koninklijke Horeca in Nederland adviseert aan de restaurants om niet meer bij onze leveranciers ja. te gaan bestellen. Ja, want dat, dat, dat krijg je nu. Er staan een aantal artikelen al op internet waar het dan ook wordt gezegd van ja, er zijn enkele wijnleveranciers die dan gaan stoppen met leveren aan jullie. En dat is natuurlijk wel vervelend, want dan, ja, dat is je business, die houdt dan op. Ja, dat is vervelend. Nou, A, we hebben contracten met die leveranciers afgesloten. En die zijn tot, uh, tot maart 2012 moeten ze leveren. Mm -hmm. Dus A, dat is geen enkel uh, probleem. Een aantal importeurs zeggen ook, ja, weet je, onder druk van restaurants, uh, uh, daar gaan wij niet voor zwichten. En wij blijven lekker leven aan Sterwijn Thuis. Ook omdat er gewoon heel veel wordt verkocht via sterwijnen Thuis. Ja. Is, is het ook een stiekem een beetje een lekker gevoel? Dat je denkt van, ah, een soort van, soort van Robin Hood in, in, in, in dure Wijnenland? Nou, ik, ik, natuurlijk vind ik het uh, leuk om, om de markt van wijn uh, op internet transparant te maken. Ik heb dat in het verleden ook met huizen gedaan. Een paar jaar geleden een huissite, uh, ook op de marktzet, zoekallehuizen.nl. Die maakt ook de huizenmarkt transparant en dat later verkocht aan, uh, aan een partij. En uh, ik vind gewoon uh, het mooie van internet is dat het gewoon heel veel transparantie hier geeft. En dat vind ik inderdaad leuk. Ja. De wijnen kunnen we bekijken en ook kopen natuurlijk via sterwijnenthuis.nl. Dankjewel Gijs. Dankjewel. Een succes hè, met de strijd. Ja, dank je. <laughs> Dag. En zonder is de wereld maar een rotsblok. Vaak valt het niet met, Het werkt, het komt bij je terug. Ochtens kun je pas doen hij is wat wilt zijn. En vergeet ook niet al die onnodige mensen. The way right. Mensen die niet ordig doen, van uh, Daniel Loewis drente. Uh, het is tijd voor een nieuwe aflevering van Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. Zo, en nu heb ik het gehad met de ontevreden burger. Ik ben er klaar mee. Gisteren hoorde ik Gert weer een verhaal afsteken over de terechte onvrede die de kiezers voelen en dat het aan de politiek is om daar een antwoord op te vinden. Nadat Maxime Verhagen vorige week hetzelfde zei en Emil Roemer de week ervoor en Job Cohen en Alexander Pechtold en Mark Rutte en ineens was ik er klaar mee. We zijn al al tien jaar bezig de gevoelens die leven in de samenleving te benoemen. En volgens mij zijn we er niks mee opgeschoten. Ja, er zijn taboes doorbroken. Dankzij Pim Fortuyn en ook een beetje dankzij de vastgoedjongens die zijn partij naar de afgrond hebben geholpen. En dankzij een geblondeerde politicus die hem later na is gaan doen. Mag je als politicus nu veel meer dan tien jaar geleden. Je mag bijvoorbeeld botte dingen over buitenlanders zeggen. Dat was er vroeger niet bij. Je had alleen Jan Maat. Naar nu blijkt zijn tijd ver vooruit. Maar die kreeg straf meteen een imitatie van Erik van Muiswinkel aan zijn broek. Je mag ook de Europese Unie een geldverslindend en corrupt orgaan noemen... terwijl het tien jaar geleden nog een politiek ideaal was... en de enige manier om in vrede en voorspoed samen te leven. Dat soort woorden waren toen nog belangrijk. Vrede en voorspoed en samenleven. Maar toen wisten we natuurlijk ook nog niet... dat de islam een achterlijke cultuur is die te vuur en te zwaar bestreden moet worden. Laat staan dat je dat hardop mocht zeggen. Nu mag dat allemaal wel. Maar er is één taboe bijgekomen en dat is de ontevreden burger. Daar mag niemand aankomen. Hij wordt nu al tien jaar op zijn wenken bediend door rechts- en linkse christelijke leefbare en dierenpartijen. En blijkbaar is hij nog steeds ontevreden. Dan komt er wat mij betreft ook een keer een moment waarop iemand moet durven zeggen... dat die ontevreden burger misschien wel gewoon een kinderachtig is. Voor zover hij überhaupt bestaat natuurlijk. Want uit peilingen van Maurice de Hond blijkt telkens weer... dat Nederlanders eigenlijk heel tevreden zijn over hun leven. Het enige dat ze echt vervelend vinden zijn die constante telefoontjes van Maurice de Hond. De enige reden dat de ontevreden burger na tien jaar nog steeds bestaat, is volgens mij dus omdat de politiek hem naar de mond blijft praten. Een minister zegt dat er Grieken boeven zijn die ons geld over de balk smijten, omdat de minister denkt dat de kiezer dat wil horen. En de kiezer denkt als de minister het zegt zal het wel waar zijn. Zo wordt de burger ontevreden, vervolgens kan de minister weer aan het werk om te laten zien dat hij onvrede serieus neemt. Door keiharde maatregelen te nemen, waardoor de burger weer tevreden is en het cirkeltje rond. Problemen benoemen is mooi, maar sommige problemen zijn geen probleem. En dat mag best hardop gezegd worden. Ik ben nog geen dorp tegengekomen waar de gemeenteraad bezig was de sharia in te voeren. Er is nog geen Griek bij me aan de deur geweest om geld te komen halen. Nou ja, eentje dan, maar die kan me gewoon een soufflaki schoon te bezorgen. Dus vanaf nu bestaat er voor mij geen ontevreden burger meer. Ik zie alleen nog maar bange politici. Pieter spreekt. Onze columnist Pieter Derks hoorde je hier in 4.7 op radio 1. Goedemorgen. Het is tien minuten over half zeven. Als je net je bed er komt rollen en denkt: van wat moet ik nou, wat moet ik vandaag nou weer gaan doen? Nou, misschien moet je naar het uh, wereldkampioenschap voetbal. Dat zou zomaar kunnen. Roel Mary. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ja, dat is dan wel het wereldkampioenschap voetbal, maar dan wel gespeeld door robots. Inderdaad. <laughs> wat is dat nou weer, Roel? Nou, we hebben inderdaad op dit moment in uh, Turkije het uh, WK Robotvoetbal. Uh, ja. En uh, vandaag spelen we hopelijk de finales. Ja, want jij bent de coach van het Nederlandse robotvoetbalteam? Ja, de coach van de Technische Universiteit uh, in uh, Eindhoven. Ah, oké. Okay. En, en, en hoe, hoe moet je. Want ik kan me ik, ja, ik kan me wel enigszins een voorstelling van maken. Maar ik heb zo'n vermoeden dat het ook al helemaal fout kan zijn. Hoe ziet dat eruit, robotvoetbal? Maar het belangrijkste is eigenlijk dat die, de robots die waar we mee spelen... helemaal zelfstandig voetballen. Dus we mogen aan de zijkant helemaal niks besturen. Oké. Okay. Dan hebben we een veld van uh, ongeveer een 12 bij 18 meter. en we spelen wedstrijden 5 tegen 5. Uh, met echt een uh, menselijke scheidsrechter op het veld. <laughs> en hoe, gro hoe groot zijn die robots? Een robot is uh, 50 bij 50 centimeter vloeroppervlak... en dan uh, een 80 centimeter hoog. En zien die Weer ongeveer... Uh, ja, oké en, is dit, 30 en, okay, en zien, zien ze er allemaal hetzelfde uit of is het ook allemaal uh, een beetje persoonlijk gemaakt? Uh, de veldspelers zien er hetzelfde uit, alleen de keeper die uh, ziet er uh, anders uit. M waarom dan? Die hebben we zo gemaakt dat hij uh, de maximale toegestaande afmetingen en de goal heeft. Oh ja, oké, okay, dat hij dat dus alles eruit kan pakken. En hoe snel gaat dat dan? Want ik bedoel, met, met normaal voetbal nou dan wordt het lekker heen en weer getikt... en dan duikt de keeper eens een keertje en dan trekt Messi eens een keer een sprintje. Is dat bij het robotvoetbal ook zo of is het allemaal net iets trager? Maar ze kunnen ongeveer 4 meter per seconde rijden. Dus we uh, moeten wel behoorlijk rennen om ze bij te houden. Ja, inderdaad, en, uh, Ze spelen inderdaad over en kunnen prachtige dribbelacties richting goal maken. Serieus? En, maar hoe, ja. hoe werkt dat dan? Want jullie kunnen dus niks doen. Jij staat aan langs de kant ja, te schreeuwen tegen niets, eigenlijk. Ja, inderdaad. Dus uh, Ze zitten vol met sensoren en ze hebben een camera... waaruit ze uit de beelden dus kunnen halen waar ze staan op het veld... waar medespelers tegenstanders zijn en waar de bal is. Ja. En dan, uh, afhankelijk van wat ze zien... Uh, op het veld gaan ze beslissen of ze gaan overspelen of dat ze zelf beter kunnen gaan dribbelen en uh, hoe ze moeten gaan verdedigen. En kunnen jullie tijdens de wedstrijd ook nog, ook nog uh, dingen aanpassen? Dat je zegt van nou die, die robot doet ze best niet goed, uh, dan gaan we ze even kapeltje los van trekken ofzo. Um, ja, dat mag in principe wel, maar dan moeten we hem dus eruit halen. Dus uh, zeg maar een soort van blessurebehandeling. Ja precies, maar dan mag je niet een andere robot voor in de plaats doen. Uh, ja, wissels mag ook, maar dat mag zoals, net zoals in echt voetbal maar drie keer. Ja, ja. Oh ja. Uh, dus soms is het slimmer om even te repareren en dezelfde weer terug te brengen. Ja, en, uh, uh, en, en dan, bedoel, dan, dan speel je dus een wedstrijd. En dan uiteindelijk de winnaar die gaat dan door. Tenminste, dat neem ik aan. En jullie staan nu in de finale, of daar, daar, daar wil je naartoe? We hebben eerst vanochtend nog de halve finale, dus 10 uh, uur Turkse tijd dus, uh, en 9 uur Nederlandse tijd spelen okay. we de halve finale tegen het team uit Stuttgart. Ah, Stuttgart. Nou, dat moet je kunnen hebben. Dat is wel spannend. Meteen een lekkere, lekkere klassieker, hè Nederland-Duitsland? Ja, zeker. Dus uh, iedereen kan ze ook live volgen op uh, www.dechunited.nl en we live streamen van de website. <hijen> ik denk dat we even gaan kijken, lachen zeg. En dan, en, nou, jullie komen natuurlijk in de finale te staan en dan word je natuurlijk kampioen, wereldkampioen. En dan ook een mooie uh, rondvaart door de grachten heen, al die robots. Nou, we hebben de afgelopen drie jaar de finale helaas verloren. Dus we zijn al drie jaar op rij uh, tweede geworden. Oh, dus vandaag, vandaag gaan we echt weer voor de winst. Ja. En dan... Uh, nou, hoop ik dat we goed kunnen vieren vanavond. Ja, dat hoop ik toch ook inderdaad, ja. Nou, ik wens je heel veel succes, uh, Roel. Dankjewel. En wie is je lievelingsrobot? Um, dat gaat toch de keeper worden. Die ja? moet een nul aan ons zijde houden in de finale. En, en, en, uh, en hoe heet die? Heb je stiekem een naam gegeven aan de keeper? Nee, nou, helaas, ze hebben nummers. Hebben ze nummers? En dat is dan nummer één? Ja. En praat je wel eens als je dan... Hè, dan is de wedstrijd voorbij en dan praat je dan wel eens... Met dat, dat je de robot tegenkomt en zeg je dan wel iets tegen de robots. Ik heb een kat bijvoorbeeld, dat doe ik wel eens. Hè? En dan zeg ik, hé hey Oscar, hey, zo heet hij. Heb je dat ook tegen die robots? Nee, na de wedstrijd zeggen we niks tegen de robots. Maar tijdens de wedstrijd, ja, we mogen helemaal niks doen. Dus dan uh, staan, we als, uh, staan we als troepen, schiet, schiet, schiet. Maar na de wedstrijd niet meer. En luisteren ze dan of, of dat niet? Nee, helaas, we horen helemaal niks van. Roemerry, dankjewel hey, en succes, hè. Dankjewel. Doei. Doei. Je mist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 You leave En Mr. Know It -all. Oh, het is koers, het is koers, het is koers. En Leo Aquina is van het is koers.nl. Goedemorgen Leo. Goedemorgen. Hallo. Ja, wat een, wat een week hè. Wat een week, ja. Ongel dat kan je zeggen. Ongelooflijk. Ik, uh, ik, ik, uh, ik ben echt, ik hou heel erg van de Tour de France. En ja, dan, dan, uh, dan weet je eigenlijk altijd al dat die eerste week, dat, dat vind ik nooit de leukste week maar altijd meer van, ja. de, van de tweede week. Dat is altijd de mooie met, met, met de bergetappes en dan komt daarna nog een keer uh, de Pyreneeën erachteraan. En, uh, maar nu was het wel echt heftig, hè? Ze hebben een uh, ja, ze hebben het anders aangepakt met de met de tour dit jaar. Hè? Ze hebben, uh, normaal gesproken is de eerste week een week van de sprinters. En uh, ze hebben deze week of dit jaar hebben ze uh, eigenlijk een, een het, het, het, ze wilden het spannender maken, denk ja. ik. En dat is gelukt ook, kan N je zeggen? Nou, dat kun je zeker zeggen, want ja, laten we even beginnen bij de valpartijen die er deze week waren. Want ze lagen meer op de grond dan dat ze aan het fietsen waren. Ik denk dat het er wel een stuk of 10, 12 zijn geweest, hè? Minstens, ja. Ik denk nog wel meer, ja. Maar dat is ook weer normaal eigenlijk in de eerste week van de Tour. Dat is eigenlijk niet vreemd. Dat is een beetje dat nerveuze. wat dat vind ik dan wel raar, want ze fietsen het hele jaar door... en in de Tour de France zijn ze ineens nerveus. Ja, het is de grootste wedstrijd, hè? Ja, dus dan is... dus dat, dat heeft er natuurlijk mee te maken. Het gaat, je hoort het van renners ook altijd. Het gaat harder, het is nerveuzer. Iedereen wil vooraan zitten. En dat willen ze natuurlijk in alle wedstrijden. Dat is logisch. Maar de Tour is toch de Tour. En dan willen ze het net ietsje liever dan in andere wedstrijden. Ja. Uh, gelukkig uh, uh, waren er ook een aantal uh, Nederlanders die het goed deden. Die niet al de hele tijd op de grond lagen. Zometeen meteen hebben we toch nog even over Geesik. Maar bijvoorbeeld uh, Schunny Hogeland, Dat is toch uh -huh. wat uh, gewoon de bolletjes te pakken. Ja. ja, de eerste Nederlander is Karsten Kroon in, ik zeg 2005, even uit mijn hoofd, die die, die bolletjes daarna draagt, twee dagen. Nou, en dat is, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ik denk zelfs dat, dat uh, Johnny Overland, uh, hij heeft het zelf ook al aangekondigd, hij gaat vandaag in de aanval. Ik denk dat hij uh, zelfs die bolletjes wel wel eens naar Parijs zou kunnen brengen. Hij oh. is het gisteren natuurlijk kwijtgeraakt. Ja. Uh, dat is een beetje een bouwde uitspraak van mij hoor. Ja. Maar die, die bolletjes traaien is, is natuurlijk de bergdraai maar als jij vroeg in een etappe, in een bergetappe, uh, gaat aanvallen, dan kom je natuurlijk een heleboel bergen tegen onderweg waar je punten kan pakken. Ja, Dus als, nou, hij, als, gezicht... hij, als hij nu gaat aanvallen vandaag, dan, uh, dan dat, dat is dat goed voor hem? Ja, nou, hij heeft, het, hij heeft zelf aangekondigd dat hij het gaat doen en uh, Jean-Paul van Poppels een ploegleider, zat gisteravond bij Mart Smets en die zei ook, uh, zit, uh, toen vroeg maar zit er nog iemand van jullie bij uh, morgen? Ja, Johnny zit er zeker bij, zei hij. <laughs> dus we kunnen wat verwachten. Nou, zeker. Is, is die Johnny Hoogland? Ja, ik, ik had daar eigenlijk nog nooit van hem gehoord, maar is het, een, uh, is het echt een beetje een klimmetje? Hij kan wel redelijk bergop rijden. Hij kan goed bergop rijden. Hij is al een keer twaalfde geworden in de Vuelta. Nou, dan, dan, dan moet je bergop zeker mee kunnen. Ja. Uh, en het is, uh, het is een hele... Het is een jongen die... Uh, die Pas de laatste paar jaar echt serieus is gaan leven voor zijn sport, is wat je altijd hoort van iedereen. Voor die tijd was het een beetje een vrij jongen die het allemaal wel leuk vond en die het een beetje aankwam. Hij is een groot talent, mm -hmm. maar hij is eigenlijk pas de laatste jaren er, er echt serieus mee aan de slag gegaan. en heeft hij daarvoor natuurlijk ook serieus gefietst. anders word je geen prof. Nee. Maar uh, dat geeft wel ongeveer aan wat, wat het verloop van zijn carrière is. En hij, ja, het is een hele goede renner die heel redelijk bergop kan, maar het is vooral een aanvaller. Ja. En dat is voor die bolletjes natuurlijk geweldig, want je moet, je moet aanvallen voor die bolletjes -trui. Dat is minstens zozeer een, een trui voor de aanvallers als voor de berg eigenlijk namelijk. En het is ook wel een, beetje, het is wel een beetje een mannetje is het hè? Als hij daar zo staat en dan met zijn, heeft hij de bolletjes draaien, en dan neemt hij, heeft hij ook meteen een bolletjes-fiets. Ja, en, uh, had, dat, dat, maar dat hebben dat ze van de sponsor uit geregeld, maar het was ook een mooi verhaal wat ik van de week hoorde. Uh, was dat hij, uh, dat hij bij de, bij de uh, prijsuitreiking, of de ceremonie, uh, achter de coulissen stond. En dan spreken ze eventjes heel professioneel door hoe dat dan allemaal gaat. En toen vroeg die rondemis aan wil je twee kussen of wil je drie kussen? En toen zei Johnny, doe mij dan maar vijf. En dat, dat, dat is Johnny Hogeland. <laughs> en uh, dat, ja, dat, dat, dat typeert hem ook wel. Het is inderdaad een beetje een mannetje, maar het is ook wel mooi. En, uh, het enige wat, wat, wat waar, waar die ook onbekend staat, het is een aanvaller. En uh, hij heeft een hoop temperament. En uh, hij houdt zich ook wel eens heel vaak niet in, zeg maar, op momenten dat je dat misschien ook zou moeten doen. Ja. Dus veel mensen zeggen van ja, jij wat vaker blijft zitten en niet meteen. Als Donner erin vliegt, dan win je misschien niet meer. Ik maar vind het wel van... lekker hoor dat hij dat toch doet. Maakt het wel ja, spannend. Ja, ja. En dat maakt, hem, dat maakt het natuurlijk ook een geweldige rennen. Ja. Die andere geweldige rennen die we hebben in Nederland is Robert Geesink. Maar ik lees echt ja, ik lees dingen op internet. Hij twijfelt of hij het gaat vervolgen, de tour. Ja, hij is natuurlijk van de week heel hard gevallen. Dat, is natuurlijk, ja, dat doet pijn aan alle kanten. En ja, 200 meter kilometer op een fiets per dag. Uh, dat is natuurlijk heel erg ver als je overal pijn hebt. En gisteren zag uh, ja, het er echt niet goed uit en, en toen hij gisteren over de streep kwam en hij werd er ook geïnterviewd... ja, toen maakte hij ook een heel aangeslagen indruk en hij, ja, hij liet zelfs min of meer doorschemeren van ja, ik weet niet of het op deze manier nog wel zin heeft. En nee. Hij heeft gisteren natuurlijk meer dan maar niet verloren. Ja, dat en hij veel. gaat voor een top 5 minimaal natuurlijk, daar gaat hij voor. Dus als hij ja. nu, nu, nu staat hij anderhalf minuut achter, ja, dat is best veel. Dat is best veel, ja. Um, ja, en ik denk dat top 5 inderdaad, dat, dat wordt er best wel lastig. Aan de andere kant, ja, die tour die duurt nog gewoon twee weken. Zijn terrein moet nog komen. Morgen hebben we een rustdag. Mm -hmm. uh, dus ik zou zeggen, probeer vandaag in ieder geval te overleven. Vandaag is het weer een zware rit met een heleboel calls erin, maar geen calls van de buitencategorie. Uh, en ook niet eens van de eerste categorie, maar wel een heleboel klimwerk. Dus het is een zware dag. Maar goed, overleven dit. Morgen hebben we een rustdag. Um, en uh, dan hopen te herstellen. Hè. En dan, uh, dan hebben we nog een heel, uh, een heel stuk in het verschiet. En misschien moet hij die top vijf uit zijn hoofd zetten. En denk ja. nou, ik ga een mooie bergrit winnen. Ja, maar dan is wel ah, zijn ja. toer mislukt eigenlijk. Want hij kwam voor het klassement. En, en een etappe is dan van ondergeschikt belang, heb ik wel eens gehoord. Ja, klopt. Maar ja, als jij een mooie bergrit wint, dan, uh, ja, dan kan je zeggen de toer is mislukt. Want dan heb je toch een hele mooie overwinning erbij natuurlijk. Ja, en ja, ja Gesink is. ...is van, van alle jongens die voor die top 10 gaan rijden eigenlijk de jongste. Uh, hij is 25. En uh, ja, hij heeft die witte trui nog steeds om de schouders. En uh, dat is ook een hartstikke mooie prijs om te winnen. Mm -hmm. Dus ja, ik zou zeggen... Uh... Ga niet bij de bakken neerzitten en, uh, en ga er lekker tegenaan. Maar ja, goed, het is makkelijk praten <totstuk> ja. voor iemand die hier lekker zondagochtend aan een kop koffie zit. <totstuk> <totstuk> en Geesink zelf is natuurlijk van de week gewoon heel hard gevallen, heeft overal pijn en ja. moet vandaag 200 dus kilometer fietsen overal allerlei lullige bergen. Ja, dus, verschrikkelijk. Ja. Ja, ja, ja. Uh, Tot slot dan nog eventjes uh, uh, de strijd Schlek. En dan hebben we het over Andy Schlek tegen Contador. Door. Die lijkt uh, uh, ja, in het voordeel uit te gaan vallen voor Schlek. En er is eigenlijk, daar had ik zelf niet verwacht, nog iemand bijgekomen: Cadel uh, Evans. Ik zou daar mijn geld niet op inzetten, eerlijk gezegd. Nou, dat, ja, dat, daar heb je wel gelijk in eigenlijk, of tenminste, heb je wel gelijk in. De, ik, ik, zou daar, ik zou daar ook heel erg over twijfelen. We, we hebben de hele week van Andy Sleck heel weinig gezien, ja. maar gisteren was hij er opeens. Ja, maar het en is ook wel goed denk ik hè, dat, dat iemand zo heel uh, in de luwte blijft zitten. Hij valt niet, hij fietst een rondje, hij hoeft ook verder niet natuurlijk die sleck. Ja, nou, ja. nee, maar dat is ook zo. Ik denk dat, ja, gisteren, gisteren liet je zien dat hij heel erg scherp was. Hij reed op het wiel van Conte door in die finale. En um, nou, ik had het gevoel dat hij, uh, dat hij alles wat Conta door deed minstens compareren. Uh, als het er nog niet was, dat hij er zelf misschien wel overheen had gekund. Mm -hmm. Dus gisteren maakte hij echt een sterke indruk. En vergis je niet, vorig jaar was het verschil tussen Conta door en slecht 39 seconden. Yeah. Dat is niet zoveel. Ik heb het even uitgerekend. Daarvan zat meer dan een minuut in tijdrit, in de proloog en in tijdrit. Ze hebben Dit jaar er zit er maar één tijdrit in. Ik denk dat de organisatie dat ook minder of meer met opzet heeft gedaan om de kansen van Contador uh, ietsje kleiner te maken en op die manier de toer wat spannender te maken. Maar ook hm. dat is denk ik weer gelukt en we hebben dus ook een beetje de mazzel gehad dat Contador gevallen is natuurlijk ja. en, uh, en uh, daarmee tijd heeft verloren. Ik denk dat dat heel spannend wordt en ik denk dat Contador eigenlijk, ja, die ziet er niet, niet zo overtuigend uit als, je, als vorig jaar of als in de Giro dit jaar. Dus, en Evans is daarbij, is ook uh, inderdaad heel erg sterk. Maar Evans heeft vaak last van een zwakke dag. Mm. En uh, dan, is het, dan wordt het natuurlijk nog lastig. Ik wil het nu weten, Leo. Um, Evans, Andy Slek of Contador? Wie gaat winnen? Als ik tussen die drie moet kiezen, dan denk ik Andy Slek, Zeker op basis van gister, wat ik uh, gisteren van hem heb gezien. Het is koers.nl, daar lezen we de verhalen over de Tour de France. Dankjewel, Leo. Ja, oké. Okay. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hai, hai. En ook goedemorgen aan... Uh, het Anker, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Luc. Um, Zometeen, dit is de zondag. Ja. Wat gaan jullie doen? Wij gaan de bossen in. Ik ga naar het mooie gebied van de Veluwe. Ik spreek daar met Bertes Maazen over het kroondomein. Wat e daar allemaal is gebeurd. Ah, oh, oké. Okay. Nou, ben benieuwd. Zometeen in Dit is de zondag. Na het nieuws van 7 uur hier op Radio 1. En volgende week dan zijn wij er weer. En weer een week later dan zijn we er ook. Alleen dan zitten we.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 Tuinreservaten. En wie past er in Almere op de schapen? Luister straks van 8 tot 10. Vroege vogels. Vroege vogels. Vroege vogels. Vroege vogels. Plus. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is geen reclame voor de buurtensporteren. In de Tour van 1992 rijden de wielrenners van Jan Raas en Peter Post elkaar letterlijk in de wielen. Een hardnekkig en slepend conflict tussen Post en Raas ligt hieraan ten grondslag. Hoe de veten tussen Post en Raas uit de wereld is geholpen. Vanavond, 10 uur, Nederland 1, andere tijden, sport. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. N.E.-matching.nl. Are you smart enough? Dit is Radio 1.